Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nigeriërs te hebben bevrijd uit handen van terreurgroep Boko Haram. 234 vrouwen en meisjes werden vastgehouden in een bos in het noordoosten van het land. Het leger is daar bezig met een grote actie. Ze willen de terroristen verjagen en alle gegijzelden bevrijden. Minister Hennis wil stoppen met de verdere ontwikkeling van het grootste ICT-project van de overheid ooit. Dat schrijft NRC Handelsblad. Het project moest de bedrijfsvoering bij alle krijgsmachtsonderdelen automatiseren en verbeteren. Het zou al in 2009 klaar moeten zijn en heeft tot nu toe zeker een half miljard euro gekost. Hennis zou nu wachten op een goed moment om de Tweede Kamer te informeren over het pijnlijke besluit om te stoppen. De familie van de omgekomen Freddie Gray is tevreden met de aanklachten tegen de zes agenten die bij zijn arrestatie waren betrokken. Zijn stiefvader zegt dat het een belangrijke stap is op weg naar gerechtigheid. De agenten uit Baltimore worden onder meer aangeklaagd voor doodslag. In de Amerikaanse stad geldt nog steeds een avondklok. De Amerikaanse media melden dat na het ingang van die avondklok verschillende mensen vannacht zijn opgepakt. De Amerikaanse staat Iowa heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep. De autoriteiten krijgen nu meer geld en middelen om het virus te bestrijden. In totaal moeten bijna 17 miljoen kippen en kalkoenen worden geruimd. De actiedag voor Nepal heeft 8,6 miljoen euro binnengehaald. De hele dag werd er op radio en tv geld ingezameld voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal. In de hallen in Amsterdam zaten onder meer bekende Nederlanders die via sociale media opriepen om te doneren. Het weer: blijft droog vandaag en de zon schijnt geregeld. Het wordt 10 tot 15 graden. S'avonds neemt de bewolking toe en gaat het af en toe regenen. Ook op zondag af en toe regen, dan wel iets warmer met 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 25 jaar en jij beleeft het.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 ZFM, In a motivation. I want is my queen, cause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 Ça fonctionne mon amour marque ma celle tu es très belle ben es-ce que je suis né oh je parle un petit peu français un excès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 We kijken naar de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 Take me to the sky.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 on. Laat